Meneer Keloops, goedenavond. Uh, is, uh, laten we zeggen, Amerika schuldig aan het in de steek laten van Nederland? Op grond van de, de documentaire die we zojuist zaken, ja. Uh, heeft uh, Amerika uh, Dutchbat in de steek gelaten? Antwoord is ja. En uh, misschien nog belangrijker, heeft Amerika die meer dan 8000 slachtoffers van de genocide in de steek gelaten? Volgens deze reconstructie wel. Ik teken daarbij aan dat het ook geldt voor Frankrijk en Engeland. Dat Want die waren ...drie landen die buiten Nederland om eind mei besloten hebben de luchtsteun op te schorten. Ja, een voortouw van de Amerikanen. Zeker. Um, u hebt de documentaire die we zojuist hebben gezien van tevoren kunnen zien... ...inclusief de documentatie die daarbij hoort. Ja. Hebt u contact gehad met uw cliënt Tom Karmans? Jazeker. Wat was zijn reactie? Direct nadat ik de documentaire heb gezien... ...heb ik hem verteld, heb ik hem gebeld en hem verteld wat de inhoud was... Toen was het even stil aan de andere lijn, toen zei hij, ik heb het altijd geweten, ik heb het nooit kunnen bewijzen dat er meer was, dat er meer informatie was en dat er politieke belangen hebben gespeeld die de luchtsteun hebben gelokkeerd.